Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet houdt tientallen gemeenten scherper in de gaten. omdat ze nog geen jeugdzorg hebben ingekocht. Vanaf 1 januari zijn gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Vandaag moesten alle gemeenten een contract hebben afgesloten. maar dat heeft nog maar 43% gedaan. Een deel is bijna klaar, maar 16% verwacht pas eind november zover te zijn. Die laatste groep valt nu onder een verscherpt regime, zegt staatssecretaris Van Rijn. Als een gemeente over een maand nog steeds geen jeugdzorg heeft ingekocht, gaat het Rijk dat doen op kosten van de gemeente. Bij het ministerie van Defensie wordt onderzoek gedaan naar mogelijke fraude of misstanden bij de aanbesteding van ICT-projecten. Dat schrijft minister Hennis in een brief aan de Tweede Kamer. Over de rechtmatigheid van de aanbestedingen bij Defensie mag volgens haar niet de minste twijfel bestaan. In juli vroeg het CDA of Hennis meer wist over mogelijke fraude, met name bij het inhuren van externe. Hennis wist toen van niets en beloofde navraag te doen en dat leidt nu tot dit onderzoek. De Canadees die in juni drie politiemensen doodschoot is veroordeeld tot vijf keer levenslang. De man van 24 kan pas in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating als die 99 is. Hij liep begin juni in militaire kleding met wapens door het stadje Moncton. Toen de politie kwam, begon hij te schieten. Drie agenten kwamen om, twee raakten gewond. Doordat de man op alle punten schuld bekende, kwam het niet tot een rechtszaak. Zijn motief bleef daardoor onduidelijk. Vijf keer levenslang is de zwaarste straf die in Canada is opgelegd... sinds de afschaffing van de doodstraf in 1976. In Amersfoort is Lisanne Froon begraven. Een van de vrouwen die dit voorjaar omkwam in de jungle in Panama. Een kleine 400 mensen waren bij de besloten plechtigheid aanwezig. De familie ziet de begrafenis als een gedeeltelijke afronding van het drama. Maar zegt dat er nog steeds veel vragen rond de dood van Lisanne onbeantwoord zijn gebleven. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Minima rond 11 graden. Morgen volop zon bij 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zo, ik ben change August, summer night soldiers passing by listening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 Een keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet. wat over koetjes, voetbal en een op praten. Nou, dacht ik, zien ze, Joe, gaan je niet goed. Dan moeten we en springen, vliegen, tuigen, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Spa, bij jou is het een eenmanszaak. Rees van afspraak naar afspraak, dit is een hele dag raak.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 Van zand I'm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 The of the 70s continues. Het ritme, Het ritme van GFM. -N -N. Hey Mr. Hey Mr.